We gaan verder. De regel, welke regel was het bij ons? Heeft uh, iemand? Um, ah, acht. Oké, okay, acht. Ja, acht na de punt. Oké. Okay. Dus goed opletten dat, dat, dat we, wat bij nu net een beetje gesproken geh, gehad over, dat uh, de Bina en malchut werden verbonden met elkaar. Ja, dat is de, die twee eigenschappen. En de hele bedoeling is dat nu bij de Koen dat het uh, die malchut komt op haar eigen plaats. Ja? En dan wordt de tweede centrum die verbondenheid was niet, is niet meer nodig. En wordt opgegeven. Acht. Vajaja ze dus wat hij vertelde ons tot nu toe, dat, dat de massag ook van de zak werd ook, op, werd, uh, ook opgehouden te bestaan samen met de, massag, met, met de van de, samen met, de, met het loslaten van de bon of, of malgoed, malgoed is niet meer verbonden met de uh, nee, met de bina, is niet opgestegen naar de, zoals uh, we hebben geleerd, naar de kochma van de bina. etc. 8. Va ze met de amati kun anasa bagu van de atik. Le a bina wa zo zobazo basode tin met dat adien en met Acht, waar ja ze met amen, dat was om de reden van het de instelling die gemaakt werd in de tweede zemtzum, als gevolg van de tweede zemtzum. Baguf van de atik, in de guf van de atik, in de zeven onderste sferot van de atik om lechatef habina, om de bina in de malchut met elkaar te verbinden in partnerschap. Ja, dat is wat, is, wat dat we ook geleerd hebben. Ja, dat de malgoed... Ja, herinner je nog, de goed in de aatik... steeg op tot... ja, onder de bina, in het hoofd. En dat is wat hij ook vertelt. Dat, wat betekent dat? Dat betekent dat in elke sfeer... Ah, hebben we precies hetzelfde. Maar vanaf de... vanaf de van de aatik... Hebben wij dan die de partnerschap tussen die twee sferot? Bina en malchut. Basot in het geheim van wat geschiedt of midata din bij midata rachamim van het de partnerschap tussen de eigenschap van din met de eigenschap van de rachamim van de barmhartigheid. Elf. Shemiko, Hashit of hase, dat het ziel, Le de arichan die de ziel hebben, de partijen die de Dertin, hebben, hazo partijen die fertin ziel hebben, de partijen die is onderbelangrijk, dat hij slaat, gaat ons vertellen over die, al die parzofien van de tweede zinzum, dat allemaal, alles is daardoor tot stand gekomen. Elf, dat krachtend deze partnerschap het ziel, twaalf le parzofarich dat binde hij, die atik heeft voortgebracht Partsoef Arihant van de Ja, in de Arihant Pin van de Attilut hebben we wat hebben in de Pin? Alleen negen sferot. Negen sferot, ja? Want Malgoed zit verborgen in het hoofd van de Attilut. Alleen moet je goed kijken nu. Iets bijzonders. De zeven sferot van de Attilut. Goed opletten. Erg belangrijk wat ik wil proberen te zeggen. Zo dat leren in het S, de zeven onderste sferot van de Atik, de goe van de Atik. Die bekleedt wie? Bekleedt de Arihant-Pin, bekleedt de goe van de, ar... de zeven onderste sferot. Ja? Van, van welke plaats? Dus vanaf de geset, ja of niet? Vanaf de geset van de Atik die daar bekleedt zichzelf, be, bekleed, wordt bekleed, of bekleedt de pin. Dus, gesed, uh, ketter van de pin, die bekleedt de geset, geset van de atik. Ja? Hochma van de pin, die bekleedt de Gwora van, et cetera, et cetera. Dus, dan wat hebben wij? Dan hebben wij dan hebben wij zeven onderste sfeerot van de atik en daar een negensfeerot van de, van de Arikantin. Dan betekent dat die kan niet alles bekleiden. Dat nehi, let op, en dat is voor het eerst en overal hetzelfde vanaf nu en naar beneden. Dat nehi van de lagere traptreden, die bekleedt een hogere traptreden, de, in dit geval is het, wat hoe is het, in dit geval is het, Arigampin is een lagere traptreden, ja, ten aanzien van de zeven onderste spiroot van de Atik. Nehi, blijven hangen, ja of niet, van de Arigampin. Iedereen begrijpt het? Zeven, oké, okay, ja, je zegt zeven, en dan is het negen, 9, nee, sorry, 9 Natuurlijk tel ik als 10 sferot. Weet het? heeft natuurlijk 10 van zijn eigen 10 sferot. Waar heb je iedereen? Zijn eigen 10 sferot. Dus Nehi, let op: Nehi van de Arichan Pin blijft hangen. En, en heeft binnen zichzelf geen sfera van de Atik. Iedereen ziet het? Wat is het? Waarom doe je zo met je ogen? Zie je dat? Oké, als de ketter. Okay. Kijk, let op. Als de ketter. Oké, heel goed. So, heel goed dat je zegt. Dat is de ogen dicht. Dan heb je. Kijk, de tien Laten we het zo zeggen. De tien sferot. misschien makkelijker is het. De tien sferot van de Arihantien bekleden de zeven onderste van de Attik ja, dus dan, de ketter ja, ketter van de Arichanpins, daar binnen zit Gesset, in de Gwora zit um, in de dus de Chochma de binnen de Chochma zit Gwora, dus als je zo naar beneden komt dan heb je dan, alles is bedekt, dus alles binnen elke eerste binnen de eerste zeven, dus nog een no keer, de eerste zeven sferot van de arichanpien, die well, die hebben wel binnen zichzelf een van de sfera van de zeven onderste van de atik, ja? Maar de onderste, maar de drie net zoot, die hebben niet, niet, dus zit niet, geen sfera van de atik daarin. Deel Iedereen begrijpt het? Nou, dat is echt iets wat nieuw vanaf nieuw is het altijd zo, so dat nehi van net zo goed, soort van elke traptreden, ook okay, elke wereld nu, uh, is buiten, buiten de Partsouf als het ware. Alleen in de gadloed, die worden opgetrokken nehi van een traptreden naar een hogere. En dan wordt het licht aangetrokken. In de gadlud Ja, yeah, In de gadloed. Maar normaal is het zeven spherod Alleen de zeven-sfeerrood boven de sfeerrood. Iedereen ziet het nu. Normaal is het nu zeven-sfeerrood. Die zitten die wel in het systeem. Maar net goed so is zot so niet. Yeah, dus wat betekent dat? Tot de HZ. Tot de HZ. Yeah, like, tot de HZ. En onder de gezet zitten net zo goed is die zijn altijd buiten. De hogere traptreden is altijd alleen maar, alleen maar tot de gezels. En wanneer de lagere, de lagere man doet optrekken, dan haalt hogere die, op de hogere traptreden, zijn hoge omhoog. Dat? En samen met die Nehi haalt je ook de kettergogma van de lagere. Dat is de hele clue nu van de, vanaf de wereld uit Sewoud, vanaf de Arikan en naar beneden. Dat altijd Nehi zit en altijd in de lagere trap treden. En dat ook weer de dertien eigenschappen van barmhartigheid. Dat eigenlijk die net zo goed je zot, die gaan omhoog. Ja, dat, dat, natuurlijk, natuurlijk, natuurlijk, die drie, precies, want, erg goed, want dat is natuurlijk ook de, de, de, ook de, ook we kunnen ook zeggen dat de dertien, eigenschappen van de barmhartigheid, want ook de bovende gazet kunnen we ook zien als tien sfeerrot op zichzelf, want daar zit licht, die, die kan je ook zien als tien, en dan in de hoge toestand, die nehi worden opgetrokken naar de, naar bovende maar well, dat is de hele clue nu. Dat vanaf nu is nehi hangt en daar orum. alles komt van de die paar. eerste het eerste paar is wie? Vanaf de tweede cintum is zeven onderste rood van de aartig, ja. Yeah? En die dat is de eerste bekleding. dat is de eerste bevatting wat er is in de wereld. En die bekleden de tien rood Bovenop komt de tien sferoot van de Arichantine. van de <coughs> Als je dat een keertje begrijpt, dan heb je alles, heb je dan het fundament in je handen. dan, dan heb je dan de tien sferoot van de Arichantine. Die bekleden alleen bof, die bekleed alleen de bovenste zeven sferoot van de Arichantine, bekleden de zeven onderste van de aarde. En zo so is altijd vanaf nu is het altijd naar beneden precies dezelfde structuur. Dan Iedereen ziet het? Dan heb je de Nehi. De Nehi altijd uh, hangt als het ware, heeft geen licht. Van wie krijgt dan die Nehi licht? Let op. Huh? Van Wormatief? Nee, nog iets. Kijk, van wie? Nee, van wie? Weet je wat? Van wie? Van de. Normaal hebben we ook geleerd in het in tweede het Tsimtsum. Van de Jezoot. De Jezoot van de Atik. Iedereen ziet het? dus de zeven e onderste spirood van de Aitik. En dan de jesot van de Aitik, die schijnt nu, natuurlijk als Orma die schijnt dan, die schijnt aan die Nehi. Da? Dus de, de jesot van de Aitik, die dan boven die Nehi is, Nehi gewoon hangt, zonder van dat van binnen iemand straalt naar hem dus dan je soort van de je soort van de huh? je soort van de atik, die dan schijnt aan die hangende van de ari gaan binnen en dat is overal hetzelfde dan weet je dat hoe dat in elkaar zit als je dat weet dan weet je dat het eh, verder eventjes noteren bij jezelf dan wordt het echt later, je zal het wel zien hoe dat te gebruiken 11. Dan wat zegt hij dan? Heb ik of... niet, -niet, -niet vertaald nog? Shemikoya Hashit. Of. Niet vertaald van 11. Shemikoya Hashit. Wat zegt dat krachtens deze uh, partnerschap? Hij het ziele partsoef. Die. Uh, Die. Atik. Oftewel. Heeft voortgebracht. De, de, de partsoef van de Arihantin van de Absolute. We koelen hoe en alle parzofijen, kijk wat die zegt ons, abija. Dus absoluut bria i tera Dertien, jats, Oeh, al die parzofijen van, van die vier werelden zijn uitgekomen, we niet keemoe en blijven voortbestaan. Raak alleen maar in deze malgoed, in deze gemeenschappelijke malgoed, of wij noemen dat malgoed van de tweede tiemtzum, door die malgoed, we hebben geschoten, dus die gemeenschappelijke malgoed, of die malgoed die partnerschap heeft aangegaan met de Bina. Niet de ware malgoed, maar de malgoed die verbonden is met de Bina. Daar kan je iets mee doen. Anders kan je niets mee doen. We hebben moeten kijken welke malgoed is, uh, uh, en die malgoed is uh, verzoet B'amidat Shehim Bina, de welke malchut is verzoet door de eigenschap van de barmhartigheid, die Bina is. Dus al die partofim nu vanaf de Arikan die komen uit alleen, daarin komt dus de malchut die verbonden is met de Bina. Op die malchut worden de partofim opgebouwd. En dat is wat wij noemen, dat de zeven bovenste van een, van een nieuwe partsoef bekleedt de zeven onderste van de, bo, van de bovenste. Zeven bovenste van de lagere partsoef bekleiden de zeven onderste van de hogere partsoef. Punt. 14. Ulefichach, vijftien. Kevansche niet batla pchina tamasach de bon. Niet batel zestien. Imaja had a de pchina bet. She, hier is het een fout. Shehu, de volgende is het derde woord voor het einde van de regel zestien. In plaats van tav moet je dan alef plaatsen hoe sag bij 17 en hier is ook een fout 17 de tweede letter is geen taf maar resh zo volgens kruhim jaag de 17 het eerste woord de tweede letter is geen taf maar resh Kruhim jahad keihad. We heiwansenit batlu. Bechinat achtin hanukwa wahamasach. Im ken. Nifsak. Aziwuk im a or neigentin hailion. ken kolharata ha atik. Scheitat vintech. Al hamasach. Amej Šutaf, Bamidata Rahamim, Nistalka, 21 Legamri, Oroch, Anim shakim de Atik. En ik dat vanaf de Atik, vanaf de Guf van de Atik, dat zijn zeven spirood... of zeven onderste spirood... van elke hogere traptreden... vanaf het begin van de aardiging. Die schijnen wel aan... zeven... Ja, aan zeven bovenste spirood... van de lagere traptreden. Want bovenste... wat betekent boven, zeven bovenste spirood... van de... van de lagere traptreden? Betekent, betekent eigenlijk... Uh, Chabad hakat, dus de plaats van het hoofd van het hoofd tot en met de gazet. Ja? Dat is de plaats. Wat betekent de zeven dat de zeven... hè? Ja, en de jesot daaronder, wij zeggen het zo alleen, Chabad hakat en dan puntje van de jesot van de malgoed. En daaronder, maar de nehi van de, van de lagere traptreden blijft hangen. Daar blijft hangen, betekent, uh, is niet, heeft niet de, het licht dat van binnen straalt aan hem. Dat is betekent dat dit valt in een lagere traptreden. Okay? Maar dan betekent, weer dan de zeven. Zo op die manier bouw uh, elke hogere, lagere, die bekleedt het hogere. Elke lagere traptreden bekleedt de goef van de hogere. En zo allemaal alle werelden. Dus nu, je kan je voorstellen als nu de hei, al, sorry, als nu de groef, het licht van de groef van de atik uitgaat, uit dan heeft Arihantin niets, ja of niet. Dan gaat Arihantin als het ware eindoven. Arihantin gaat eindoven, zijn hoofd gaat eindoven. En zijn lichaam gaat uitdoven. Dan zeven onderste van de Arigampin gaan, gaan ook uitdoven. En samen met hen ook. De, de, ja, de boven de ze van een lagere trapte. Van de Yima ook zij gaan uitdoven. En dan onder, de zeven onderste van de, de goef van de Arigampin gaat uitdoven. dan gaat ook natuurlijk ook de rest de de zon uitdoven, zo so gaat het verder allemaal het licht uit uh, van wat hij zegt nu uh, door die door, uh, door die van de, de, de, de grote zivug, waarom? omdat de ten behoeven van de zivug van de gmartikun de zeven onderste van de atik natuurlijk laat staan alle onderste lichten die stegen op naar het hoofd van de Aitik. Begrijp je? Ze stegen op naar het hoofd van de Aitik. Je kan zeggen dat niets verdwijnt in het geestelijke. Maar het is hier een stuk Martikun bereken. Alle krachten zijn dan opgestegen. Daar natuurlijk het breven altijd. Rishimot natuurlijk. Maar alle lichten komen dan. Keken omhoog. En brengen, worden gebracht naar, de, naar, het hoek, naar, het, naar het hoofd van de atik. En dan is er geen licht meer. Hey, geen licht meer om uh, de lachen en nu gaan we kijken wat hij ons, hoe hij ons dat vertelt olifikh en daarom vijftien kei niet batlab geen massach omdat het aspect massach is uh, het massach van de boon is, uh, is geannuleerd is niet meer opgehouden ja, de, de bina, massag van de boon betekent dat de, de massag van de staat niet meer in de bina. Niet bata, maar wordt samen met haar, of samen met die massag van de boon, van de, van de noekwa, of van de malgoed, samen met haar wordt uh, de massag van het tweede stadium opgehouden, uh, uh, wordt opgehouden, houdt op. op, opgehaald, op, op, uh, houd op. Jehu Asak, dat is zak. Dus de Bina. Maar hij spreekt van zak, bespreekt van de hele partsoef. Beghiotam, zeventien. Krochim, ja, gaat kei, gaat. Omdat zij verwikkeld zijn samen met als één. Als een lagere komt dan een hogere, die wordt net zoals hogere, wordt verbonden met hem wie Ivanschenit lub Khinata Nukwa va en aangezien het aspect van de Nukwa en de Masakh zijn op zijn opgehouden dus in die in partnerschap achten tussen de binaydem en de malghud aim ten ni vsa kaziv uivuk ima elion dat als het zo is omdat die geen massage meer is, indien het zo is, dan is ook opgehouden de ziwoek met, met het hogere licht. Duidelijk, als er geen massage is, dan is er ook geen ziwoek met het hogere licht. Iedereen begrijpt het? Dus de zeven onderste van elke partsoef, die hebben wel licht, maar het moet wel massage zijn. Als er geen massage is, waar komt dan het licht vandaan? We hebben gezegd, alleen door de massag, ja, door de massage, door anti-egoïstische kracht. Dan door de massag hebben we een begrenzing. En begrenzing hebben we dan orgozer Zonder we hebben we geen orgozer En zonder orgozer kunnen we geen licht aantrekken. Dat is wat hij ook zegt, dat tussen die gmartikoen, ja, tussen, de, tussen de zivuk, deze Zwoek, de laatste zivuk van de gmartikoen, en de transformaties die de Partsouf Bon, oftewel Malchut, ondergaat om zak te worden. Dus waarbij dat ze al zak wordt. Tussen hen in die periode is er geen massag meer. Geen, geen verbondenheid tussen de, die twee. tussen de Bina en de, en de uh, Malchut. En dan in die tussenperiode is er geen massage. Ah, geen massaag. Dan is het geen zivug met het hoge licht. Dan is het duisternis. Waar ken 19. En daarom. Doet er niet toe. Dat jij het nog niet begreep, doet er niet toe. Maar gewoon horen dat, dat jij het hoort. Dat jij begreep het principe hoe dat werkt. Waar ken en daarom. Weet nog even. Is Nee, maar dat is, kijk, dat is het, wij spreken van als er geen massage is, dan is het geen licht. Geen licht betekent dat kilim ervaren geen licht. Dat kilim ervaren geen licht. Licht is altijd, altijd aanwezig. Nee. Nee? Dus het licht is altijd aanwezig. Licht alleen, dat licht schijnt nieuw Aan alle werelden, tot het metasia, Dat Net zoals daarvoor. Maar de kilim hebben dat niet omdat er is geen massage meer is. In die periode zal geen massag meer. Moet je voorstellen? best licht uit? Huh? Moet je dat voorstellen? Wacht even. Niet, niet voorstellen. Je moet nee, het Niet voorstellen met je aardse nee, verstand. Ik, ik ja, ja. ja. Maar... Uh, in drie tellen. Het is geen maar. Het, is het zit niet in een vergadering. Maar, maar het zit niet in de vergadering van een, van een comité. Voor drie tellen. Het bijzonder. Hoe zit het in het bijzonder? Wacht maar even. Eerst, eerst leren we in het algemeen. Als we leren in het bijzonder, is het, dan, is het, dan is het een gesneden koek om dan te weten hoe dat in het bijzonder is. Goed opletten. En er is niets anders dan dat of dat. Als je leert, in het, dat is het probleem. Dat je om verbanden, geestelijke verbanden te leggen, Marco. Steeds moet je daaraan jezelf... Uh, uh, dus als je leert het algemeen, dan automatisch weet je hoe dat in het, in het bijzonder is. Dat moet je aanleren. Probeer het zelf nu. Wat je vraagt, wat je vroeg mij, probeer zelf een antwoord te geven. 19. Nadekoma. Wal ken kola rata goof de atik. En daarom, 19. Het hele schijnen van de goof van de atik. Shahayetat vint achalabasacha me dat be me datarachamim. Welke schijnen van de goof van de atik was? op de massag, Ameshutaf, op de gemeenschappelijke massag van, van de eigenschap van de Rachamim, dus daar stond de Malgoed op de plaats van, samen met de Bina. Nistalka legamre werd helemaal uitgegaan. Dat schijnen van het licht is helemaal uitgegaan. Waarom? Er is geen verbondenheid daar in de attic tussen de uh, er is geen massag meer tussen de gemeenschappelijke massag, tussen de Bina en de Malgoed. Om in Mela, en vanzelfsprekend, automatisch werden vernietigd alle, alle lichten, vernietigd betekent van de kant van de schepsel, schepping natuurlijk. Alle schijningen, alle lichten, ulemata Van die van hem, van de guf, van de atik, zijn en naar beneden. Anim Shahim, met guf, van de atik. Oh, die lichten. Dus van hem, die aangetrokken zijn, van de guf, van de atik, door de guf, door het lichaam, van de atik. 23. Staps geweest. Gewoon, wat je hoort, plaatsen, niet plaatsen. Ik heb in het grote lijnen, ik heb jullie uitgelegd. Dat de partnerschap tussen de Bina en de Balgoed was aangegaan alleen ter wille van de correctie. Eigenlijk. In aanzien van het licht hebben we dat niet. Het licht is tinsverrot. De parzofien van uh, Ak zijn ook tinsverrot. Alleen de tiende is niet gecorrigeerd. Maar hier is het heel iets anders dan daarvoor. Nu de mal is gecorrigeerd, ja of niet? Door de gmartikon. Wat is geworden nu? Tinsverrot. Waarbij de mal is weer gekomen naar let als gevolg van de Martikoen, de Malgoed komt op haar eigen plaats. Zoals het was in de, de parsofie van Adam Kadmon. Maar daar konden alleen maar negen sferot ontvangen, bovenste. Maar de Malgoed niet. Maar hier nu, als gevolg van de Martikoen, de Malgoed, omdat de Malgoed is de hele weg, alles heeft overal geweest, tot aan de ketter. En nu mal goed door die grote zeeook van de ketter daalt naar beneden naar haar eigen plaats. Dan alle tintsvirrot hebben nu licht. Dan is het en waarbij dus ook de mal goed die geen licht had, die die duister was, duister niet had. Die krijgt ook weer dat licht van elke traptreden krijgt ze krijg ze mee. Dan heb je tintsvirrot die die licht hebben welke licht? Nu? Oké, je ziet daar maar de Nukwa. Ten aanzien van de Nukwa, niet van de zerenpin van de Nukwa. Zij is overal geweest, tot de ketter van tot de Aetik, tot de ketter van de Aetik. En nu daalt, alle, daalt zij als gevolg van de Martikun, het licht van de, de, de uh, Ziewoog, de overkoepelende Ziewoek van de Gmartikoon Zij telt helemaal naar een rege plaats. Zij was verbonden met wie? Met de Bina, ja of niet? Mm. Zelfs wanneer de Malchut steeg op naar de ketter. Waar staat zij dan? Ook in de Bina, altijd verbonden met de Bina. Goed opletten, Malchut kan niet met niemand zich verbinden anders dan de, met de Bina. Malchut heeft dat origineel alleen... Uh, ...verbinding met de Bina... Want dat is van de... ...van de van van van vier stadia van het... ...licht, dus als je die verbanden legt... ...dan weet je precies hetzelfde... Mal goed kan alleen opstegen... <coughs> ...zon kan alleen opstegen naar de Bina... ...de opstegen... ...het opstegen van man is alleen maar altijd... ...van de zon naar de Bina... ...geen andere... ...geen andere heeft, heeft... ...heeft iets te maken met het... ...met, die, met het man... ...alleen mal goed stijgt op naar de Bina, waarom al goed komt van de uh, van de Bina. Ja, want, als, want hij zegt, als het maar goed is, het niet kan verbinden met de eigenschap gegeven, ja. dan wordt het gewoon donker. Dus oké, okay, maar oké, okay. ja. Nee, maar zoals het was het in de tien sfeerot van de, in de van de Atik. Nee, sorry, van de Adam Kadmon. Negen sfeerot waren, waren als licht, konden we wel licht ontvangen, maar maar goed niet. Daarom was het nodig dat nog twee parzufiem zou komen. Nog ab en dan sag. En dan was het... De sag heeft het doorgetrokken naar de punt van deze wereld. En dan was het, was het de tsumtsum van het bina. Bina heeft zichzelf nu... Beperkt. En daarna was het... Ten behoefte daarvan was het ook breken van de kilim... Om, om te penetreren in die malgoed... Om het licht te laten penetreren in die Malchut. Anders hoe zou die Malchut ooit tot, tot licht komen. En daarna was ook Adam gecreëerd. En ook die Adam heeft gezondigd, En ook door betekent dat in elk stuk van de ziel zitten ook die scherfjes van de Bina en de Malchut. Niets bestaat anders. Alleen de Bina en de Malchut. Er elke stukje heeft in zichzelf die twee. Din en Rachamim. Din en Chassadim. Chassadim en Gorod niets anders. En nu de die, die, die Malchut, die, die kwam, klom tot aan de ketter toe, ja of niet, tot aan de ketter, en daar verbonden was met de Bina. En nu de Malchut, als gevolg van al die man, van de Zivouk, dan gaat het licht haar helemaal naar beneden brengen. Welke licht? Altijd verbonden met de Bina. Dus eigenlijk dan die, Mal, die Malchut, die was in de ketter van de Bina, het was een parzu van de Malchut. Die is nu gekomen naar beneden en die is nu net geworden als de Bina. Welk licht zij ontving, die, die Nukwa? Alleen de Bina, omdat zij verbonden was met de Bina. En met niets anders. Dan daarom wordt zij sag. Dus zij bracht sag naar beneden. Zij was verbonden met de sag. En zij bracht allemaal zak tot aan de malchut, dus eigenlijk de bon is geworden tot de, de sag En precies hetzelfde zeerampin, zeerampin die die die dus de malchut als de malchut steekt op naar de sag dan de zeerampin is eentje hoger. Zeerampin manlijk en diek manlijk, manlijk, manlijk ja, Pien is manlijk dus twee vrouwelijke die altijd verbinden met zichzelf, mal goed en de goed opletten, mal goed en de en de bina en de mannelijke ook verbinden zich natuurlijk met de, met de ab met de hoogma van de ab en de ziran bin wordt dan als ab dus ziran bin trekt ook alle hoogma naar zich toe van, van boven net zoals de wat deed met de bina euh, doet ook ziran bin van de abbe, die trekt dan de Chokma. En uiteindelijk, na de Gmartikun, hebben we dan twee parts of himalay, Chokma en de Bina. Dus so ab en zak. En dat is dan de volmachtheid, die altijd, de, de volmachtheid waarbij de tiens verrot zijn, geen katnoet meer. Ja, geen Iboer, geen katnoet, geen uh, gadlut alef, gadlut Bet. Al die dingen van de verbondenheid tussen de Bina en al die. Die twee eigenschappen, hebben we dat niet nodig? Begrijpt je dat? Dus de genade waar we het over spreken, is alleen maar ten behoeve van de correctie. Kijk nou naar, naar, naar Abu'i'ma in onze wereld. Een vader en een moeder. Ja? Als een kind nog klein is, dan tonen zij aan de kind veel genade. Dat is lief zijn met een kind. Ja of niet? Als het baby is, nou, hoe kan praten, vader en moeder, en hoe is Je wilt alles doen voor dat kind. Helemaal, hij is lieveling, alleen maar draait om dat kind. Maar als een kind al 15, 16 wordt, veel minder. kan niet met een kind van 16 al praten zo. Mooi, mooi, joh, joh, ben een yogi? En zo laat staan dat een kind al wordt... 25, 30, et cetera. Dat niet meer. Wat betekent dat? Alleen omwille van de correctie... ...toont men de genade. Moet opletten. Genade is alleen maar omwille van de correctie. En niets anders. We zullen meer daarover spreken. En genade is dus... ...als het alleen maar... ...gmartikun als geweest is... ...wat is genade? Is het... Hoor, we kunnen ook zeggen, maar Genade is dan de Chassadim, ja of niet? Het is de verdeling tussen Chassadim en Gvorod is het gevolg, let op, het gevolg van de tweede Tsimtzu. In het licht bestaat zoiets? So In het licht zelf bestaat zoiets? So Natuurlijk niet. In het licht, ondeelbare licht, bestaat zoiets, so zo'n verdeling? Nee. In het licht is it, uh, in het licht zelf zijn die verbonden met elkaar. Het is ondeelbaar. Alleen vanwege die, van die de noodzaak om de lagere te corrigeren, is it, Hebben we dan een rechterlijn, linkerlijn, Hassadim, Gvurot, etc. In het licht hebben we dat niet. Okay? Dus uiteindelijk wanneer de komt zal zijn, was zal, zal het niet zijn meer uh, genade en din, of din en Rachamim. Die verdeling zal niet meer zijn. Alles zal zijn het licht. Volmaaktheid. Want de verdeling in twee, in twee is geen volmaaktheid. Is Iedereen begrepen? Verdeling in twee krachten is niet volmaaktheid. Gassadiem aan de ene kant en de Gwerota aan de andere kant. En zelfs als je ze verbindt is ook niet volmaaktheid. Waarom niet? Als we verbinden die beide door de middelste lijn, in de middelste lijn, nieuw bijvoorbeeld wanneer we correcties uh, no. doen, is het dan volmaaktheid? Verre van, maar het is wel beter dan die beide twee. Het is beter dan de recht en de links, maar het is niet volmaaktheid. Het is wel natuurlijk. Het heeft natuurlijk de straling van de volmaaktheid, want die heeft beide die brengt die beide symbiose. Dat is wel een vorm van de volmaaktheid, maar. De Gvorot van de linkerlijn, ja? de Chogma van de linkerlijn, die wordt kleiner, en kopje kleiner. Ja of niet? De Chassadim aan de linker, aan de rechterkant, die hadden alleen maar twee sferot, tot de helft schijnen. Ja, alleen twee sferot van de Chassadim. En de rechterkant, wat hebben we in de rechterkant? Keter alleen Keter hebben we alleen Chassadim. En aan de linkerkant, wat hebben we? Hebben we dan de chogma en oké, okay, maar ik kan het niet proeven omdat het niet uh, omdat zonder chassadim kan, de, kan, men niet, kan men dat niet ervaren. Wat wordt het gedaan dan? Aan de rechterkant wordt het dan chogma een beetje gegeven. Oké, okay, dat hebben we dat. En aan de, aan de linkerkant ook wordt afgeknabbeld aan zijn vooroit, en gegeven een beetje chassadim. Oké, okay. men brengt dat shalom, men, men, men verkreeg shalom, maar tegelijkertijd is niet datgene, het is, het is er blijft dien, als het ware, daarin verwerkt in die, zitten in die middelste lijn. ja of niet? Ja. Zit wel, rechter, de rechterkant in de middelste lijn zit, gesedim, en de rechter, aan de linkerkant zit, zit, zit ik woord. Dus, voorzichtigheid geboden, altijd, ja? De middelste Al gedurende 6000 jaar is altijd, moet je altijd, uh, de mens moet wel voorzichtig zijn met die klipot. Oké, ja uiteindelijk ook de mens tot de Gmartie Koen betekent dat het automatisch hij heeft opgebouwd in zichzelf een systeem dat waakt dat hij niet meer gaat zonder. zonder. Dat is geweldig. En dat is ook het resultaat van onze studie. Iemand die een volledig gezonder um, was, die absoluut alles, alles wilde. Ja, deze. Ik heb I'm a joker, I'm. Zo'n liedje. Alles heeft hij yeah? meegemaakt. A smoker, and, et cetera, et cetera. Zo so is het job. Kan je door deze studie, stap voor stap, als hij maar consequent, als hij maar wil leven, de mens, dat de mens dan stap voor stap. Vergeet wat de zonde is. Kan je meer zondigen. Terwijl al die krachten heeft die in zichzelf. Dat is niet dat hij niet kan zondigen. Omdat hij geen krachten meer heeft. Maar die heeft alle krachten in zichzelf. Alles. Alles. Net als, net als een. Uh, jonge man of jonge vrouw. Dat is behouden in deze studie. Je bouwt jezelf. Je blijft alle krachten behouden. Alle Sappen heb je in je cel. Dus je wordt niet een droge, een droge, droge, weet je een droge knul of wat ik weet, weet ik veel. Droge lijn. Maar je blijft sappig zijn. Een vrouw blijft altijd sappig, tot haar laatste snik. Tot haar laatste, kijk nou, de Sarah, wat, waar spreekt spreek het over, de Torah? Ook van dat soort krachten. En dat zij op 90 jaar geleefd, ze had die krachten had zij dan behaard teruggekeerd was... die maandelijkse... Uh, periode. Dus dat is gewonderlijk wat het allemaal... ook hij ook... hij was honderd jaar... Dat toe, maar dat, is, dat is betekent al die krachten... om dan zivuk te kunnen maken... Uh, gadlood, et cetera. Iedereen begrijpt het? Dus, en in de Gmarticon... hebben we dat niet meer, hebben we geen chassadim en geen, geen, het wordt niet meer... Het is licht. Alleen licht. Want verdeling dat in rechts en links betekent hoofd. Denk dat. Hoofd moet opletten. Hart moet dat. Het moet allemaal steeds, moeten we steeds correcties doen. Steeds brengen dingen tot de, de middelste lijn. Dat is onze taak. Niets anders. Alleen steeds tot de middelste lijn te brengen. Maar het is werk. Steeds werk. Als je wordt gedreven naar de links. Dan heb je de krachten moet je opbrengen om weer van links naar het mede te brengen, of naar de rechterkant te brengen, et cetera. Als je te veel liefde geeft, dat het aan de rechterkant of zo, dan heb je kater, dan heb je morgen, moet je weer dan, dan je kwaad. Want dan heb je zoveel liefde gegeven, dan weet je niet meer dan, wat moet je dan, dat is al die dingen die, die, wat het geestelijke leven le le zich meebrengt. Kunnen we nog dat even, dat, oh, nog 23. Nee, waar waar zijn? Ja, dat hebben we al. Hm. 23, nog een klein stukje. We zijn amro, hu hikat, snei Ariel, 24. Moab, drie uh, in Migdashin, Havokayamin. Hier is ook staat het mem, de laatste, laatste woord, in plaats van mem moet het b be staan. Beginne, 25 en twintig. Wechule is talig. nagidu de nagid 6 Mile Itmane eila. dehainu kamuar kimitoch 7 en twintig. Shunid batel hapon mat makke azivou de atik jomen. ja, is niet, niet goed. Mikor moet het zijn, ja? Of, ja, dus het derde woord van de 27, in plaats van hij hey, moet het het zijn. In het derde woord van de 27, het. Mikor, azivou gadol de Niet jomen. Nidbatele 28, jimogam, sad. Daino, Gama masaag diepje dat's mo 39, 29. Week iemand zijn en massaag, moet Charles je nifsak niet 30 en oor hij gaat ons uitleggen dat wat hij had net gezegd. Maar dus Marco wilde dat graag weten, dat goed geduld. Ze nagid nog. De hawe nagit mele eila itmane. 31. Uh, negido, Pirusho, Negido, Pirusho, Amschaha, wie het pashtoet, 32. Aorreilion, mele eila letata. Punt. 23. We ze en dat is wat hij -hey zocher hoe Hika, hij, sloeg het Schnee Ariel, zoals het geschreven was over de Benyahu ben uh, Jehoiade, in het in de Tanakh. Dat hij sloeg twee uh, Ariel, twee, dat is dan slaat op die, slaat zoals de, zoals hij ons vertelt, zo, dat slaat op de Torah geleerde, dat slaat op twee tempels. Deze naam. Ari is, Ari is net als van Arie, van een leeuw, en dan Keel is Geset. Want in de tempel was het uh, Geset. De hele bedoeling van de tempel is om Geset aan te trekken. Hoewel het is Aboyima, Hogere Aboyima, of, of Heersot, maar wel de bedoeling is om Geset aan te trekken. Want de, de de priester uh, moest aantrekken de Heset. De, de priester moest aantrekken de hoge gesed. De Heset van de zeer en de, Dus Abouima natuurlijk straalde daar wel, maar dan binnen de zon natuurlijk. Niet de, de Abouima zelf. Uh, maar binnen de zon was het natuurlijk Abouima die straalde in de eerste tempel. En de tweede tempel is Jirsut. Dus hij, hey, en dat is wat geschreven staat dat hij sloeg twee Ariël, twee namen Ariël. Dus twee, zoals we hebben dat geleerd. Moav, twee Ariël van Moaf, van Moabiten, Moabiten. Zo so letterlijk, maar het is natuurlijk alles is elk woord is de naam van Hashem in de Torah van de absolut 24. Wat betekent dat? Drie in Migdash, in twee tempels, heligdomen, hawekajamin, uh, beginnen, waren daardoor, uh, bestonden daardoor, of stonden daardoor, stonden, uh, werden best bestendig, of stonden, uh, daardoor, we 25, dat doet het niet zo mooi. Kewaan, de Igo is talek, aangezien hij, ...was uitgestoord, dus uitgegaan. Dat wil zeggen, de goef van de attic, ja? dat is, daar slaat het op, dat is hij. Negido de haven mille eila dat hey. de uh, verspreiding, die verspreidde zich van boven, het mannen, was... Ontzegd, er aan werd ontzegd of werd gestopt. De Heino, kamerwaar, dat wil zeggen, zoals so het uitgelegd, zoals so wordt uitgelegd. toch 27 schon in de bon. Nu gaat hij ons uitleggen. Dat aangezien de bon was uh, opgehouden, opgehouden, uh, dus eigenlijk, de bon staat niet meer, mal goed staat niet meer in de binnen. Makeha, zivuk, gadol nee, mikor, oh, sorry. Aangezien de, eh, de bon is opgehouden, krachtens door, of krachtens de grote zivuk van de Aitikjomen. De grote zivuk van de Aitikjomen heeft die bon, de Malchut, Gebracht terug naar haar eigen plaats, naar zijn eigen plaats, naar haar eigen plaats, naar de Malgoed. Niet, niet batel Imogam, Mogam Asak, werd samen met hem ook uh, opgeheven, opgeheven beter te zeggen. Opgeheven ook de SAG. De SAG heeft nu niet, niet meer de reden om massag te hebben. De heino, dat wil zeggen, gamma massaag, de pchenaabet, dat wil zeggen, dat, de massaag, ook de massaag, van de tweede stadium zelf, dus van de van de bina. De massaag van de bina was alleen te danken aan de malgoed, of, uh, die opgestegen was naar de bina, 29. We kievanche, een massaag, mocharle, ziwuk. En aangezien geen massaag is gereed om ziwuk te maken, dan opgehouden was ook, opgehouden werd ook het hoge licht. Dat betekent hoge licht werd opgehouden om te slaan tegen de, de massag, omdat er geen massag is. Zonder massag kan men geen licht ervaren. Dus nu is er geen massag meer. De malchut is teruggekeerd waar naartoe? Naar haar eigen plaats? Ja of niet? Zij is niet meer de plaats wa waar de begrenzing plaatsvindt. Zij kan niet begrenzen nu, omdat zij vol van licht is. Eigenlijk niet zoals het geweest was in de Adam, bij Adam Kadmon. Ja, dat waren ware negen sferot die licht ontvingen, maar maar goed niet. Maar nu, de maar goed, keerde terug met het licht van de bina, Vol, net zoals Sag. Eigenlijk. En Sag is... Ja, zak is. Ki havet chassadim. Op chassadim wordt geen. Op chassadim, pure chassadim, wordt geen massach opgemaakt. Er was nog nooit, nog nooit was het een beperking voor chassadim. Genade kan je doen, en ook in onze wereld kan je onbeperkt genade doen. Elke dank elke dag kan je genade doen. Onbeperkt. En alleen maar ontvangen. Ontvangen willen van het geven. Dat is de clue ook in deze wereld dus eigenlijk, als Malgoed is teruggekeerd met de zaak met het licht van de zaak ze heeft allemaal opgehaald van de ketter naar zichzelf toe er is geen massaag geen massaag op de Malgoed zelf omdat ze heeft licht en ze, heeft ook de, ze is verbonden met de, ze heeft nu, staat niet meer daar en als ze staat niet meer op de plaats van de Bina maar is gekomen naar haar eigen plaats dan is automatisch dat dat massaag van de Bina ook niet meegegaan is met haar dan is er geen, dan ze heeft, ze heeft licht, dat is geen beperking. En geen beperking betekent geen massage. Dat is wat hij zegt. En dat betekent geen massage, betekent dat geen licht, geen, geen hoge licht, kan binnenkomen zonder massage. Kijk, hoge licht, wat bedoelt je hoge licht? Kogma. Precies, dat betekent dat hij ervaart niet. Dat betekent geen, geen ervaring, door de malgoed, als het ware, ervaart niet, die, ervaart niet die, het licht. Het hoge licht betekent dan betekent licht, het ondeelbaar licht. Wat hij zegt, het hoge licht niet komt. Goed. Kijk, chassadim heeft ze wel, maar het hoge licht dus betekent hoogma ondeelbaar licht. Kom niet meer, kan je het niet, niet meer begrenzen, dan kan je het niet meer ervaren. Ja, let op wat hij zegt dan, negido, de Havenagid. welke hoge licht dat, zegt hij, welke licht, zegt hij, dat, dat die verspreid werd, de, de, welke verspreiding, negido, is verspreiding, de Havenagid nagit, die verspreid werd, mileila, mileila, dus van boven, 31, it mane dat die verspreiding is nu stopgezet of is uh, ons en dan ga je ons vertel, ver, ver, vertellen wat het is, 31 Negido, en het, in het interessante is dat in het, in, het, in het normale taal de Hebreeuws Negido in betekent vertellen, vertellen is ook, een, komt ook van het, van het Aramees, van Negido, negid, is begint. Het betekent ook vertellen. Betekent, vertellen betekent ook de kracht overbrengen. Dat yeah, is normaal. Zoals het, eh, het licht als het ware laten overigens doorkomen naar een ander. Negido 31, Pirusho, Hamshacha, Waid Pashtoet 32. Negido, dat betekent Negido. Dat betekent dat die aantrekken. Dat betekent Hamshacha, het aantrekken we het pas en het verspreiden van het hoge licht van boven naar beneden. En het hoge licht is altijd, altijd gogma. En daarin zit natuurlijk chassadim, licht, licht, licht is alleen verdeeld in twee, ja? licht heeft twee, gogma en chassadim, weten we, twee alleen, gogma en de chassadim. Maar in het licht zelf zit geen verschil, geen, geen verschil tussen die twee. Alleen maar één eenheid. Het is, is geen chassadimen. Maar het licht gochmadus is nu, komt niet meer, komt niet meer, in die toestussenfase. 32. We hoe, niefzaak, met 33, bitul, hamaszaak, kamerwaar, en die is opgehouden, het is opgehouden, dat hoge licht, te komen, te ver, zich te verspreiden van boven naar beneden. Met de aan biedt u een massage vanwege de, het op, uh, uh, opheffen van de massage. waar zoals het uitgelegd is. Geen massage, geen licht. 33. Haré, nog één, hè? Nog één nog een zinnetje. Hebben we nog de tijd? Of niet? Of iemand moet het moet nog even zijn, hè? Harei, ze is misgebaseerd vlog of iemand moet naar een naar trein pakken. Oké, als zinnetje dan je nog dan zijn we klaar. Hebben we je nog tegen iedereen. Oké, hoeveel is misgebaseerd Ik zal direct vertellen. Hoeveel zie hier is misgebaseerd vlog dat vanwege de grote vlog 430 naar Saberisha de atikjomen die gemaakt werd in de resha in de hoofd van de atikjomen. Nif werd opgehouden, venit Batla, het, het is opge, opgeheven. 35. haspata oor, het geven van het licht, overvloed van het licht. Bigo van de Atikjomen, van de Atik, jomen. daar gaat het om, dat is de bron. Ki a-zivug, 36, Schela Roos, Bittel, Hamassach de Bon, van de zivug van de Roos van de Atik, heeft uh, teniet gedaan, Hamassach, Massach van de Bon. Dat weten we in 36, we geven ad-ata en gezien dat tot nu toe, 37, hij ja, Hamasag de Bon, me im, Hamasag de Sag, was de massag van de Bon, was verbonden met de massag van de Sag, als tweede, volk gevolg van de tweede zemtum, 238. Bagouf van de jomen keihad, in de goe van de jomen. als één waren zij. Lache niet bater gama massaag des, des, de spind de sak de Daarom werd opgehouden ook euh, opgeheven ook de massag van de zaak. Duidelijk, we hebben al vergeten. 39. We kwamen een massaag de zivuk de HKA. En aangezien er geen massaag is voor de, voor de stoten de zivuk, 40. Een makomle orelio lischla Is er geen plaats om. Het licht, het hoge licht, daar te, zich te laten verspreiden, zoals het bekend is.